Marine Le Pen nam vorige week nog afstand van recente uitspraken van haar vader over de Tweede Wereldoorlog. Jean-Marie herhaalde toen zijn in 1987 gedane uitspraak dat de gaskamers een detail uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zijn. Hij werd daar destijds voor veroordeeld. Griekenland heeft Rusland niet om geld gevraagd. We willen onze financiële problemen oplossen binnen de eurozone, zei een hoge Griekse ambtenaar, vlak voor een ontmoeting van premier Tsipras met president Poetin. Volgens de ambtenaars zullen ze vooral praten over economische samenwerking en investeringen. De Grieken zouden hopen op een einde van de Russische boycott van groente en fruit. In de Spaanse regio Catalonië zijn bij invallen in woningen tien terreurverdachten opgepakt. De politie zegt dat ze banden hebben met IS en dat ze mensen werven voor de jihad. Het is de vierde grote antiterreuractie in korte tijd in Catalonië. Eind vorig jaar pakte de Spaanse politie drie Bulgaren op. Bij het onderzoek kwamen steeds meer namen van terreurverdachten naar boven.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 Van Zievem Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Woensdag 8 april. Haha. Goedemiddag. Zo, een tijd geleden hier was je. Tjoe. Space Days ertussen, natuurlijk. En uh, dinsdag, Nou, vandaag woensdag. Ja. En dit is CFM Lust op deze 8 april. Mijn vriend Paul Bakker is jarig. Van harte. Mijn hond, hond Renko is ook jarig. Van harte. Julian Lennon is ook jarig vandaag. Dus uh, is ook een, een uh, felicitatie waard. Julian, misschien nou, hebben we straks nog wel even iets van hem. Julian Lennon, dus ook vandaag jarig. En uh, we zullen er nog wel veel meer jarigen. In ieder geval, alle jarigen van harte gefeliciteerd. En dit is dan weer alweer aflevering, eh, aflevering, aflevering 3 van Zier van natuurlijk. Vijf dagen per week. Nou, ik weet niet of het tweede, tweede Paasdag geweest is. Nou, dat weet ik niet, eigenlijk. Nou ja. Maar alles is het met Shadow en. Uh, Woensdag, donderdag, vrijdag, behalve morgen dan. Woensdag, donderdag, vrijdag met mijn persoontje. Morgen ben ik er niet, want dan neemt Maurice het over samen. Maurice Mulder het over samen met Dolly. En dat vanwege de droevige omstandigheid dat morgen de uh, uitvaardiging van Jacques Cloes. 12 twaalf uur precies. Begint dat allemaal in Wijk aan Zee. Ik denk dat het een aardige happening gaat worden met heel veel muziek... en ook een uh, hele goede muzikant. Dat ben ik bijna wel zeker. Morgen dus, om 12 uur is dat. En uh, het programma wordt dus morgen overgenomen. Voorbij door Maurice en Dolly. Nou, gezellig toch? Een leuk stel hoor, lieve. Maurice en Dolly. Woe! Verder vandaag gaan we natuurlijk ook nog even naar de vinyljaren. Met een nieuwe formula, zoals dat dan heet... Ik heb het al een paar keer verteld. We gaan uh, het programma een beetje veranderen. Uh, we gaan uh, van vinyl in ieder geval het classic album draaien. En dat is vandaag Face Value van Phil Collins. En verder uh, nieuw, uh, ja, wat nieuw uitkomt op vinyl. Wat we niet allemaal natuurlijk hebben. Want het gaat goud geld kosten. Maar, uh, in ieder geval... Uh, we bekijken de top 3 van de Vinyl 50. Ja, want die is er weer. Dat weet ik. Nou, die bekijken we. Gaan we ook draaien. Top 3 van de Vinyl 50. En verder albums die nieuw zijn binnengekomen op Spotify. En die waarschijnlijk ook wel op vinyl zullen uitkomen. Dus zo gaan we het doen. We houden gewoon het programma, de, de naam De Vinyljaar. Gewoon wat doen we. Maar we maken er gewoon een soort albumshow van. Dat vind ik wel leuk hè. Dan kun je ook eens wat, uh, wat nieuwers draaien. Wat actuele albums. En ik heb er aardig wat uh, bij elkaar gezocht vandaag. Ja, ja. Mooie platen bij hoor. Live album van de band. Onder andere nieuwe, nieuwe het uh, nieuwe album van Toto. En uh, nou, er zit nog veel meer bij. Hoort u straks. Twee uur. Het lijstje staat allemaal klaar, dus dat wordt allemaal gezellig straks na twee uur. Wij gaan verder met de lunch. En laten we maar eens beginnen met een nieuwe single van Baudewijn de Groot. Witte Muur van het album Achter het Glas, dat over negen dagen uitkomt. 17 dagen. Een kinderhand is gauw gevuld, stond op een tegel aan de wand. Maar niets is er zo snel weer leeg als diezelfde kinderhand. Was ik jong en stak nieuwsgierig mijn hand in het gele vuur. Ah, hoe kleuren kun je vinden in een witte buur. Op weg naar Badertijnde leek van jeugdig ongemak. dwars door de wilde beestentuin van kampert, monk en brak. Niets nut gekleed in zwart en grijs en opskur De klok verschuift naar de wintertijd en slaat een extra slag. Ik wacht en weet dat wat ik schrijven wil zal komen op den duur. Ah, hoeveel kleuren kun je vinden in een witte muur? Boudewijn de Groot. Nieuwe single van het album Achter het Glas. 17 april komt het uit. Ook op vinyl, dus dat u dat van zijn. En uh, dit nummer dat heet Witte Muur. Hoeveel kleuren kun je vinden in een witte muur? Nou, één. Ja, ja dacht ik wel. Toch? En dit heet Call It Luck. I wil gladly risk my neck. Rope around it kleine verrassing rol van Velsen. can't hide Het heet Kal in Luck. Noem het maar geluk hebben. Nou, ja, kan. Zo is het. Kan. Ja, kan geluk hebben. Je kan geluk hebben. Dit is ZFM. Zandvoort. 3 in 1. 1 die is vandaag van Sam and Dave. Sam en Dave, natuurlijk, dames en heren. En uh, dat was lekker. U hoorde achter volgens... I've got everything I need. And you don't know like I know. En daarnaast dan ook nog een keer... Uh, Hold on, I'm coming. Allemaal prachtige hits uit... Uh, nou ja... Het uh, legendarische... Stacks Volt gebeuren. Uh, Sam en Dave... Er zaten dus inderdaad in de stal waar ook bijvoorbeeld eh, Redding zat. Waar eh, Carla Thomas zat en eh, Wilson Pickett. En al dat soort eh, belangrijke mennen, mensen. Eh, Sam and Dave was dus een Amerikaans Soul duo bestaande uit Sam Moore en David Prater. Allebei, eh, volgens mij eh, leven ze niet meer, maar dat weet ik niet zeker. Sam Dave waren een van de eerste soul -artiesten. Het duo had een reeks hits in de jaren 60 van de 20e eeuw. Waaronder Soulman en I Thank You. En natuurlijk het fantastische Hold On, I'm Coming. Wat een van hun allereerste was. Trouwens 1965, 1966. Oké, okay, nou, was lekker om weer eens even terug te horen. Sam Dave. En dan u natuurlijk nog steeds naar CFM Luncht op deze woensdag de 8 uh, e april. Alweer 8 e april, ja ja. Nou, we gaan weer even verder met een uh, lekker plaatje. Hoe Oei, jawel, een lekker plaatje daar hier weer. En zometeen komt natuurlijk het regio-nieuws. Dat komt er ook allemaal nog aan. Ja, echt waar hoor, dat komt ook allemaal nog. Je weet maar nooit wat er allemaal komt vandaag. Nou, uh, in ieder geval uh, hoop ik dat er een plaat komt. En... Uh, de computer denkt gewoon weer bij zichzelf... van joh, doe jij het even lekker zelf? Want ik heb helemaal gezien om mijn plaatje eh, te doen. Nou, dan moet ik dat even regelen natuurlijk. Zo, nou, eens kijken wat hij nou doet. Zo, gebeurt er nou wat? Of gebeurt er nog niks? Ik weet het al. One day... When the glory comes, Nomination. it will be ours. It will be ours. Come and salve with John Legends. Oh, glory. Day. When the war is won, we will be sure.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 justice is in us justice for all just ain't specific enough one son died his spirit is revisiting us It's true and living living in us resistance is us that's why rosa sat on the bus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 voor de regio. Hé, eh, hé, tjonge, tjonge, Nou, nou, wel, wel. Allemaal even eh, boef, boef. Die moet ik hebben, ja. Ik ben het niet, maar toch allemaal, maar ik zat even naar een knopje te zoeken. Maar <coughs> nou, dat gaat allemaal goed komen. En dus heb ik het regionisch voor u. Ja, toevallig. Een meisje is maandagmiddag tijdens het spelen op landgoed Elswoud aan de Elswoudlaan... zo hoog in een boog geklommen dat ze er niet meer uit durfde. De brandweer werd gebeld met de vraag of zij het meisje uit de boom konden halen. Twee brandweerwagens werden vervolgens op pad gestuurd. Brandweermannen hebben uiteindelijk met een ladder het meisje uit de boom kunnen halen. Het meisje leek niet erg geschrokken van haar avontuur... maar bleek het juist allemaal zeer spannend te vinden. Ja, moet je me voorstellen. Er komt een fietsbrug over de industriehaven in Haarlem. De Raad heeft besloten hier geld voor beschikbaar te stellen. Volgens de gemeente draagt deze brug bij... tot een beter fietsnetwerk in Haarlem... en vergroot dus de bereikbaarheid... Van de ...en de aantrekkelijkheid van de waardepolder. Ook de verkeersveiligheid voor fietsers wordt hiermee gediend. Leuk hè, zo'n piepje. Vier mannen zijn zondagnacht uit een rijdende auto gesprongen... ...op de Spoelderstraat in Haarlem. Daar hadden een kluis in de auto liggen. Agenten zagen een auto rijden met vier inzittenden op de uh, Streesemanlaan ...en wilden de bestuurder controleren. De auto sloeg af, de spoelde straat in en agenten gaven een stopteken. De vier inzittenden sprongen er vervolgens uit, de rijdende auto en renden er vandoor. De auto kwam tot stilstand tegen twee geparkeerde auto's. In de auto troffen agenten een kluis aan die mogelijk afkomstig is van een woninginbraak eerder dit jaar. De politie heeft een nader onderzoek ingesteld. De politie kreeg gistermiddag de melding binnen dat er in een woning aan de Staalstraat in Haarlem een ruzie zou zijn. De politie heeft een van de omstanders van het incident aangehouden. Dit omdat de man gezocht werd voor een ander incident. Een aardige glazenwasser die een kopje koffie komt drinken is leuk. Maar wat als hij een oplichter is en dieft blijkt te zijn?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 Echter, de vrouw had minstens de laatste twee eh, keren het idee dat zij na zijn bezoek geld miste uit haar portemonnee. Uit voorzorg had de vrouw dit keer haar portemonnee ergens anders geplaatst. en zij had de glazen wasser weer van koffie voorzien. Nadat het weg was, bleek hij aan een ander laadje van haar buffet te hebben zitten rommelen. en miste zij weer geld. Dit keer een paar honderd euro die zij echt verstopt had. De vrouw deed na deze ontdekking gelijk aangifte van de diefstal bij de politie. Het scheen dat de man bekend was bij de politie. De dus opgepast voor een aardige glazenwasser... die meer dan één keer koffie kon drinken... of een voorschot wil hebben in Zandvoort of omgeving. Onbegrijpelijk is dat justitie zo'n oplichter en dief... die bekend is, niet gelijk van de straat haalt... en passende straf geeft in plaats van andere bejaarden... dadelijk straks ook opgelicht worden en of al bestolen zijn.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 Nadat Paus Franciscus zijn wens voor wereldvrede had... uitgesproken met het Orbi et Orbi... kwam het verkeer naar de kust goed op gang. Heel de Nederlandse horeca... Uh, pikte een graantje mee van de opleving en de temperaturen. En tot zover de berichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt...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 it's upon it, tell me when it kicks in Broken heart Tell me when it kicks in That's the first it's upon it Tell me when it kicks in Upon it, tell me when it kicks in. Broken hearted, oh, tell me when it kicks in. And that's those so scars. Upon it, tell me when it kicks in. Broken hearted, darling, <clears throat> darling. Darlin', I'll turn the lights back on now. Watching, watching.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 de politie bellen, want er is een show gestolen. Ja! En weet ook wie het gedaan heeft, hoor. Ja, Kigo of Kigo samen met Parson James. Die hebben het gedaan. Die hebben de show gestolen. Ja. Zingen er zelfs dat ja, is makkelijk. Dan weet je gelijk wie het gedaan heeft. Dat is handig, natuurlijk. Ja. De biascoopagenda. Ja. Want, uh, Ik weet niet. Nee, is geen paasvakantie meer, hè? Nee, paasvakantie bestaat niet, natuurlijk. Nee. Nou, oké. Okay. Paddington. Dat is een uh, uh, live-action animatie gebaseerd op de populaire kinderboeken van Michael Bond. Over het beertje Paddington. En vandaag voor de allerlaatste keer in Circus Sandvoort om half vier. Ja, dus als jullie hem nog een keer wil zien... dan moet je er vlug bij wezen. Sean het Schaap van Aardman. De makers van Wallace en Gromit en Chicken Run. Het werelds bekendste schaapje voor het eerst op het grote doek. En dat gebeurt vandaag. Jawel. En dat gebeurt op 8, 11, 12 en 15 april. Alle dagen om half 2. Dus Sean het Schaap. Vandaag dus... Op 11 april, op 12 april en op 15 april. Dat is woensdag, zaterdag, zondag en weer woensdag. Alle dagen om half twee. Big Hero is een Nederlandse film. Komisch avontuur, boordevol actie dat barst van de humor en emotie... die zo kenmerkend is voor de Walt Disney Studios. Ja, ja, het is nog in 3D ook. Dus die wordt uitgezonden, of die wordt vertoond. Zaterdag 11 april om half 4. Zondag 12 april om half 4. En woensdag 15 april om half 4. Deze week de landelijke première van bloed, zweet en tranen. Donderdag 9 april tot en met dinsdag 14 april. Elke dag twee voorstellingen om 7 uur en om half 10. Bloed, zweet en tranen. Dus de film over het eh, leven van André Hazes. Nou, heel plezier ermee. Eh, vinklo, vim, ap. Nou, Jans, kom op. Filmclub Simon van eh, Naar Genoemd dus naar de beroemde filmkenner uit Zandvoort. Die eh, presenteert de Imitation Game. De met acht Oscars genomineerde film van de Britse regisseurs Morten een indrukwekkend drama over het leven en het werk van Alan Turing. Uh, Turing moet ik zeggen, goed zeggen. Deze briljante Brit Britse wetenschapper hielp met zijn werk de Tweede Wereldoorlog te verkorten en redde daarmee de levens van tienduizenden mensen. Zoals gebruikelijk begint deze film vanavond om half acht. En dat was de bioscoopagenda. Voor Circus Zandvoort. Zou, voor hetzelfde geld zou het in, in, in, bij Atlantic Stax uh, opgenomen kunnen zijn. Ja, lekker. Gewoon. Ja, Crazy Ford. Heerlijk. En ja, misschien zo. Op ZFN wordt iedere ouwe ouwe. Bladina. <laughs> The Rolling Stones. Give me shelter. Die prachtige zangeres die hier mee hoorde blaren... dat was Mary Clayton. Jawel. En uh, dit nummer heet natuurlijk... Uh, Gimme Shelter. Son of a Ja, Son of a gun. Ja, Ook hier doet Mick Jagger nog even mee. Ik dacht dat het liedje over hem ging. You're so fame, Carly Simon. De laatste voor het nieuws...